Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer is op bezoek bij de Amerikaanse president Trump. In het Witte Huis praten ze over een mogelijk bestand tussen Rusland en Oekraïne. De VS voert daar vooralsnog alleen met Rusland gesprekken over... en betrekt Oekraïne en Europa daar niet bij. Starmer heeft als eerste Europese leider beloofd om troepen te sturen... als er een staakt het vuren komt... Voor een Europese troepenmacht moet Amerika wel veiligheidsgaranties bieden... vinden Europese leiders. Afgelopen maandag was de Franse president Macron op bezoek in het Witte Huis. Hij kreeg die garanties niet. Medewerkers van de gevangenis in Sittard ervaren nog steeds een slechte werkcultuur, concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid. Sinds 2021 komen er signalen van pestgedrag, groepscultuur... en het ontbreken van sturing en waardering... De directie heeft wel maatregelen genomen, zoals een eenduidig sanctiebeleid voor gevangenen en meer inspraakmogelijkheden voor medewerkers. Maar de inspectie vindt dat de situatie nog niet genoeg verbeterd is. De politie in Zeeland heeft een 22-jarige man opgepakt die fietsers zou hebben bekogeld met eieren. Gisteren meldde Omroep Zeeland dat fietsers op de Oosterscheldekering regelmatig vanuit een auto eieren naar zich toe gegooid krijgen. Soms met verwondingen tot gevolg. De politie zegt dat eieren gooien als iets grappigs kan worden gezien... maar dat het levensgevaarlijk is. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Yannick Sinner is van de lijst van genomineerden gehaald... voor sportman van het jaar. De tennisser is tijdelijk geschorst vanwege een positieve dopingtest. De genomineerden voor de prijs zijn geselecteerd door 1300 sportmedia wereldwijd. Wie er wel op de lijst staan, wordt maandag bekendgemaakt.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 Last It's not like the Yosha huh?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 En dat is Jet en dat is Eline die uh, hier in deze studio aanwezig zijn. Um, Koos, goedenavond. Hallo, hallo, hallo. Ja. Goedenavond. Ja, um, het is uh, gegaan zoals het is gegaan. Want uh, Marcus en ik uh, die zijn al jaren aanwezig bij de Rob Agdaalwoord. Mm.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 Die um, die maar zijn... We houden het vandaag klein. Ja. Oké. Okay. Uh, <laughs> yeah. Die drummer, dat is volgens mij degene die ook nog speelt bij een andere band. Ja, yeah, dat klopt. Part Garden, hè? Zeker. Dus jij al. Zeker, zeker. <laughs> ja. Ja. ja. Uh, ja uh, nee, want uh, even over jou uh, al. Uh, want ze nee. is, nou, is het toch niet. Dus, uh, nee. maar, um, <laughs> maar hoe is zij bij, bij jou terechtgekomen? Uh, dat is eigenlijk al grappig gegaan, want ze had mij eerst al een, een tijdje geleden, echt heel lang geleden, ik denk.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 It just might seem Yeah lately I've been acting off beat Keep that and baby. One won't free me. Yeah, baby. Keep falling for it deeply. Diving the water freely do it with me. Who am I be? You can't just hold on to me. Expect to walk so smoothly. En om iedereen nog even rust te gunnen met wat betreft de camera... hebben ze nog even drie minuten extra. Maar goed, we hebben even twee nummers laten horen. Cully met How to Live Forever. En daarachter hoorde je, of daarvoor hoorde je Sloops met Sweet Expectations. Ik zei al, we hebben ook nieuw materiaal. En we laten daar ook geregeld dingen van horen. Bijvoorbeeld... En dan moet Thomas de Jong weer even goed opletten. Want er is een nieuwe single van Verline in het huis. Jazeker. Het um, is de vijfde single. En bovendien, Verline gaat een debuutalbum uitbrengen. En een van die nummers die er dus op komt staan is dit Goodbye. En die komt morgen dus uit.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 It's actually not that deep Make myself feel comfortable inside the hole that I dig Take some time to realize that it's actually not that deep Tend to drown in the pool, acting like I can breathe. Take some time to. to realize that it's actually not that deep. En omdat dit een hok vol is met uh, allemaal mensen die hier uh, nu rondlopen met camera's en weet ik allemaal wat. Uh, klinkt het applausje ook uh, in ieder geval een stuk voller uh, in dat opzicht. Uh, je hoorde dus uh, de nieuwe single die volgende week uh, uit uh, gaat komen. Dat nummer dat heet Not That Deep.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 to one another, whether we want it or not, it's only visible to us, it's only visible The girl is really nice to me But I wanted you to sit there You're three seats away and I'm if this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 Uh, ja, ik heb altijd piano gespeeld. Ja, ja. En hoe is dat uh, ontstaan? Ook een instrument wat in de hoek uh, lag uh, te verstoffen? Uh... Uh, iets moeilijker om in de hoek iets te, te ja. Al ja. ja, allicht. Uh, nee, ja. Uh, mijn, uh, mijn opa die was pianist. En uh, mijn moeder is ook ontzettend muzikaal. Dus ik ben eigenlijk heel erg mee, uh, mee opgegroeid. Hmm. Heel mijn leven lang al heb gespeeld. Liedjes geschreven. Dus uh, ja. zo is dat uh, gekomen. En dan ga ik uh, naar hmm. Eline. Want die uh, is er ook. Uh, viool en...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 die Kalimba, dat komt allemaal door Koos. Dus, oh, ja? dat, dat heb ik haar ah, aangesmeerd. Aan dat moet <laughs> dat van mij leren. Ah, je, ah, je bent een goede Kalimba-verkoper aan de deuren. dus. Uh, ja. Die had ze besteld, toen zei ze: Doe maar. Ja, ja, ja, ja. ja dat, nou. dat, uh, dat kan best wel. Ja. Ja. Um, nou, zijn er hier in deze studio twee songwriters geweest die een sportverleden hebben gehad?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 Ja.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 My deep dream I fly Deny the drunken eye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 tops of Italy, searchlight epiphany, making love on the balcony, with nothing to lose. Our luck had changed, right after the armistice, letters and letters of love proclamations that I just can't forget.